9 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. In Koten bij Wijk bij Duurstede is de politie bezig... met de identificatie van de twee lichamen die vanmiddag zijn gevonden. De politie houdt er rekening mee dat het gaat om de vermiste broertjes uit Zeist. Ruben en Julian. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Matthijs, je bent al de hele avond in Koten. Wat er is het afgelopen uur gebeurd? Zojuist is er een lijkwagen aankomen rijden bij de plek waar de politie al uh, urenlang bezig is met het onderzoek. Een uh, grijs busje, postmortale zorg, stond erop. Uh, twee uitvaartondernemers erin. Ging naar de zwarte schermen waarachter die witte tent staat, waar de politie dus al urenlang bezig is. Maar vertrok daarna meteen ook weer. Uh, mogelijk naar een andere locatie. Er zijn meerdere aanrijroutes voor de plek waar uh, de lichamen gevonden zijn. Ik weet niet dus waar dat busje heen is gegaan. Dat was de belangrijkste ontwikkeling. Kleine tien minuten geleden kwam die lijkwagen hier aanrijden en is dus ook weer vertrokken. Wat het politieonderzoek betreft geen uh, andere ontwikkelingen dan de afgelopen uren. Voor zover wij dat kunnen zien. De politie is daar bezig achter dat scherm met veel materiaal. Maar er is al lang geen nieuw materiaal bijgekomen. Uh, wat dat betreft geen uh, belangrijke ontwikkelingen. Er staan ook geen lampen opgesteld. Terwijl het straks natuurlijk uh, gaat schemeren. Er zijn dus geen maatregelen getroffen tot zover om in het donker door te werken. Uh, mogelijk verandert het nog. maar op dit moment wijst dat erop, dus dat ze daar zich niet op voorbereiden. De meeste ramptoeristen zijn inmiddels weg. Nog wel er is er nog steeds heel erg veel pers, zelfs uit België hier naartoe gekomen. Heel veel mensen gaan ervan uit verwachten dat de twee lichamen de lichamen zijn van de twee jongetjes. Maar nog steeds is er van nog geen enkele bevestiging. Nog steeds zegt de politie, we houden met alles rekening. Luister maar naar politiewoordvoerder Bernard Jens. Collega Karin Albert sprak met hem op het hoofdbureau van politie in Utrecht. Ik begrijp dat iedereen denkt dat het de broertjes eventueel zijn... maar voor ons is het echt belangrijk om nu goed uit te sluiten... waar hebben we nu op dit moment mee te maken. En dat gaat nog wel even duren, denk ik. En hoe ver is deze plaats um, van de plek waar de vader destijds is gevonden? Nou, dat is een door en dit is een koot, het is nogal wel een stukje uit elkaar. En of dat ergens mee te maken heeft, dat moet ook nog maar allemaal onderzocht worden. Voor ons is nu de prioriteit dat onze forensische mensen eerst helderheid gaan krijgen over de identiteit van deze twee lichamen. Enig idee hoe lang dat gaat duren? Nee, ik zou niet weten hoe lang dat uh, gaat duren. Het moet in ieder geval heel zorgvuldig gebeuren en dat is wat we nu mee bezig zijn. En zodra het duidelijk is, doet u dan ook meteen mededelingen? Dan moet natuurlijk eerst de familie worden ingelicht. Allereerst gaan we natuurlijk, als het nodig is, de familie direct informeren... als het blijkt dat het eventueel de twee broertjes zijn. En daarna zullen we natuurlijk ook de media en iedereen inlichten... van de afloop van het onderzoek. En dat was Bernard Jens van de politie Utrecht. Dankjewel ook Matthijs van der Wiel. Voor nu, zodra er nieuws is, melden we dat hier op Radio 1 sluiten we af met het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. In de Zuid-Limburg vallen enkele buien. In het noordwesten en westen kan motregen vallen. Morgen overheerst de bewolking en valt er van tijd tot tijd regen. Het wordt dan rond de 15 graden. In de rest van de week blijft het wisselvallig en wordt het nog kouder. Cinema. Beleef het filmfestival van Cannes op TV5 Molde met vele bekroonde films.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 Dit is Radio 1. KRO NTR VPRO. Holland Dok Radio. Gepresenteerd door Vincent Belo. Goedenavond. Straks de mooiste zin van het oeuvre van singer-songwriter Eefje de Visser. Althans, als we daar aan toe komen. Mocht er een nieuws zijn over uh, de gebeurtenissen in Koten, dan hoort u dat. Daarvoor de wereld van de oerlopers, dat zijn de barefoot runners, Dat zijn mensen die blootsvoets of op hele dunne schoentjes gigantische afstanden afleggen. Maar nu eerst een beest dat garant staat voor fabels, voor sprookjes, voor enge verhalen. Het beest zaait angst, zelfs al heeft men het vermoeden dat het in de buurt is. Sinds anderhalf eeuw komt het niet meer voor in Nederland. Maar het is een kwestie van tijd, denkt men, voordat het terug is. Misschien is dit beest er al. In het grensgebied van Nederland en Duitsland huiveren de zeven geitjes al. Roodkapje durft niet meer s'avonds over straat. Ze zijn allemaal bang. Bang voor de Canis lupus, de wolf. Programmamaker Roy Hirkens niet. Zeker niet. Hij gaat erop af. Hij peilt de stemming. Natuurbeschermers zijn verschrikkelijk blij met de mogelijke terugkeer van de wolf, maar anderen loopt het nu al dun langs de benen. We gaan luisteren naar De Wolf komt eraan. Oei. Ik kan je verzekeren dat als je s'nachts in een gebied loopt waar wolven zitten... en je bent er plotseling door omringd... en je merkt dat aan het gehuil van ze, als ze gaan jagen, dan maken ze afspraken. Daar huilen ze bij, daar blaffen Nou, blaffen niet, maar maken ze luid bij. Dat je denkt van nou, gaan jullie maar jagen en laat mij hier nou maar even alleen. Het is een heel ander gevoel dan in gebieden waar geen wolven zijn. In dit geval praat ik uit ervaring. Nou ben ik wel gelukkig zo, uh, dat ik het fantastisch mooi vind. Maar uh, er komt ook wel iets naar boven van... als het fout zou gaan, dan heb je eens geen schijven kans. Uh, mijn naam is Geert Groot Bruinderink. Ik ben als ecoloog verbonden aan Alterra. Alterra is onderdeel van uh, Wageningen University and Research Center. Uh, mijn bezigheden in de afgelopen jaren concentreerden zich altijd rondom grote zoogdieren. En de laatste jaren in toenemende mate rond de wolf. Het kan heel lang zo zijn dat er maar één wolf ergens zit en uh, dat er niet een tweede van een ander geslacht bij komt. Maar als dat eenmaal gebeurt en ze krijgen jongen, dat hebben we in de Laufziet gezien in Sachsen. Daar is het verhaal begonnen in Duitsland dan zie je dat in tien jaar tijd, gemiddeld 50 kilometer per jaar... de wolf opschuift, in dit geval in Nederland. Er komt dan een roedel per jaar bij. En je kunt je voorstellen dat als die populatie groeit... Hè, dus die gaat van, laten we zeggen, 100 naar, naar 500... dat er gemakkelijker roedels bij gaan komen. Dat je grotere aantallen haalt. Dat speelt in Duitsland. En als dat over de grens komt, euh, ja, dan worden wij druk. Dan gaat het in Nederland ook snel. Niet zo lang geleden is de wolf gesignaleerd op 15 kilometer van de Nederlandse-Duitse grens in de buurt van Emmen. Toen is er een foto van hem gemaakt met behulp van een uh, fotoval. Ik heb uh, de foto even gezien en volgens mij zie je onomstotelijk een wolf. Uh, er is vastgesteld door validatiedeskundigen waar die cameraval stond. Dus we mogen dit beschouwen als een officiële waarneming van de wolf. Ongeveer op 20 kilometer van de grens met Nederland. Betekent dat de wolf nu ook al in Nederland kan zijn? Ja, dat is al veel langer het geval. We weten nooit wat wolven precies doen. Uh, ze leggen ook s'nachts grote afstanden af. Het is dus best mogelijk dat wolven al eerder in Nederland zijn geweest. Deze zit heel erg dichtbij. 20 kilometer is voor een wolf helemaal niets. Hij kan bij wijze van spreken gemakkelijk s'nachts even een reep pakken in, uh, in Drenthe of in Overijssel. En dan overdag weer lekker gaan rusten in Duitsland. 1845, daar gaan we tenminste vanuit dat uh, de laatste wolf hier uit het uh, Limburgse is verdwenen. Uh, dat dier dat zou uh, toen in Schinveld uh, zijn afgeschoten. Er zijn nog wel een paar, nou dat zegt men, uh, uh, dat men nog wolven heeft gezien na die tijd. Maar uh, we kunnen ervan uitgaan dat na 1850 uh, de vervolging van dat dier zoveel heeft plaatsgevonden dat er uh, geen dier meer over was. Ik ben Frans Robroeks. Ik ben archivaris bij het regionaal historisch centrum. Het gebouw waar we ons nu bevinden. In Maastricht. Ja, de, de wolven zijn eigenlijk altijd vervolgd. Ja. Het was, uh, voor boeren was het natuurlijk een krim, Want die namen de, de, de varkens en de, en, en de paarden en de, en, en de koeien en de runderen Die werden uh, uh, aangevallen en gedood. Dus het was altijd een krim voor de boeren om uh, wolven in de buurt te hebben. Dus ze zijn altijd bejaagd. En er is hier in het archief ook van alles terug te vinden rondom die jacht op de wolven. Uh, zeg maar tot uh, van de 16e, 17e, 18e eeuw... overal vind je stukken terug over de wolvenjacht. In die stukken is trouwens nooit iets aangetoond... dat een wolf ook een mens uh, zou hebben aangevallen. Maar dat verandert uh, in de 19e eeuw. Rond 1810, 1811 hebben we hier, uh, is hier sprake van een wolvenplaag. En daar is een aantal uh, kinderen is daar het slachtoffer van geworden. Uh, we kunnen gaan kijken naar uh, dat materiaal. Dat heb ik hier in een apart archief liggen. Dus als je meeloopt, dan... Uh... Nou, ik heb hier wat stukken uitgelegd. Uh, het, is, het is heel vreemd dat uh, in 1810... Op een, op een gegeven moment een explosie van geweld is, van wolvengeweld. Uh, het is een gebied dat is geconcentreerd rond uh, Roermond, zeg maar, aan, aan de, de oost- en de, de noordwestkant van Roermond. Uh, een gebied wat nou eigenlijk Duits is en, uh, en het uh, Midden-Limburgse. En daar even een periode van, nou, van een ruim een jaar... Zijn er elf kinderen gedood en zijn er uh, vijf uh, zwaar gewond geraakt door uh, aanvallen van, uh, van wolven? Nou, in het uh, dossier uit de Franse tijd daar vinden we een. Uh verslag van de burgemeester uh, over het uh, eerste slachtoffer van uh, Van de Wolf. Uh, ik zal het even vertaald uh, voorlezen. Daar staat... Op uh, 31 juli 1810 tegen de avond waren de echtgenoten Ergels Dirks, 50 jaar, en Petronella Peters, 26, beide wonende in het geheugen Bussereind, bezig met binden op het land van de weduwe Jansen in het Bussereindsveld. Ze hadden daar een uurtje werk... Mejuffrouw Peters had haar driejarig zoontje Jan bij zich. Toen, tegen acht uur, het kind begon te huilen, zei de moeder... Ben maar stil, we zijn bijna klaar en dan gaan we naar huis. Even later zag ze haar kind niet meer. Ze begon te schreeuwen en zag in de verte een wolf weglopen. De beide vrouwen begonnen overal te zoeken, maar vonden niets. Zanderen op 1 augustus, werden een groot aantal mensen opgetrommeld om te zoeken. In de loop van de middag werden in het bos bij de vlek genaamd Op de Heide, gelegen op ongeveer 10 minuten van de plaats waar de peuter door de wolf gegrepen was, de trieste restanten gevonden. De linker onderarm, het linkervoetje tot aan de enkel, met kousje en schoentje er nog aan, het rechterbeen afgeknaagd tot aan de kuit, eveneens met schoen en kous, Enkele ribben en beenderen en de geheel bebloede kleding. Meijer of burgemeester Jonkers beëindigt zijn proces voor al aldus. We hebben alles op een stapeltje in de voorschoot van de moeder gelegd. Elle a désiré de transporter cet infortuné enfant chez lui. Dus hij heeft zelf gewild om het kind op die manier naar huis te brengen. Als je zegt wolven zijn is een opportunist en dat is hij, dan zal hij zich natuurlijk gaan richten op prooien die voor hem het gemakkelijkste zijn. Ik denk eh, dat die hele discussie over, over de terugkeer van de wolf, eh, dat die wel eens een keertje een, een hele andere kant op zou kunnen gaan slaan als dadelijk de eerste slachtoffers. Er zijn dieren, sowieso al erg, maar je moet er niet aan denken dat er ooit een kind of zo wordt, wordt gepakt is geen angst, angstmakerij, want ze zeggen normaal gesproken is de wolf bang voor mensen. Maar je ziet in het verleden, en dat bewijst onder andere dit uh, dossier van 1810, 1811, dat er ook wel uh, wolven zijn die een, uh, een, een slag van de molen hebben gehad. Net zoals er mensen zijn die, die allemaal hierboven niet meer goed op mijn rijtje hebben. Ja, Zo'n dier hoef je er maar bij te hebben. En dan, dan is lijden een last, want wat ga je dan doen? Snap je? Dat is, een, dat is iets... Um, je kunt er heel blij mee zijn dat, dat het grootste prooi prooidier weer, uh, weer terugkomt. Maar uh, ik moet het eerst eens zien hoe zich dat gaat ontwikkelen. Eens kijken of hij het nu wil. Te lopen maar helpt niet. Zag je dat ah. <laughs> ik weet ook niet of het klinkt maar <laughs> het is de manier zoals ik het in ieder geval met hun uh, uh, aangeleerd heb ja ik ben uh, Roel Courbet, ik ben boswachter bij Staas Bosbeer, boswachter VPR. Dat is Jarro. En uh, Jarro is echt een wolfhond die uh, heel sterk lijkt op een, uh, een wolf. Dat zelfs experts daar het verschil niet uh, konden zien... tussen een, uh, een wolf of een uh, wolfhond. Hey boef. Hey, De wolf heeft mij altijd uh, getriggerd, uh, van kind af aan eigenlijk... He, maar uh, ja, aan de andere kant, uh, een wolf is natuurlijk het prachtigst in uh, de natuur zelf. Ik heb altijd verder honden gehad en toen ik op een gegeven ogenblik aan wolfhonden kon komen. He, dat staat dan dichter bij, uh, bij de natuur nog. Ja, toen heb ik daarvoor gekozen en op een of andere manier kan ik er vrij goed mee overweg. Ja. Heyo. Heyo. Heyo. Goed zo. Ja die grote bek gelijk eromheen, zie je dat? Ja. ja, ja, ja. Want kijk, hun spelen altijd met hun bekken. wij doen het met onze handen, maar bij hun is het, uh, ja. ja. In het weilandje hiernaast zie ik een paar uh, lammetjes ja, klopt. en wat schapen. Ja. Nou, dus dat uh, houdt in dat ik hier altijd zo goed in de gaten moet houden, want uh, dat uh, beschouwen ze wel als prooi. Dus dan gaan ze er wel aan, dus dat uh, dan moet ik uh, altijd uh, opletten. Ja. Ik heb ooit in het verleden wel eens een klein probleempje gehad. Toen er een uh, geit te dicht langs de ren heen kwam. En uh, toen is het eventjes misgegaan. Wat, Wat uh, gebeurde er toen? Toen kwam, toen kwam die dus inderdaad een uh, geit te dicht bij, uh, bij de ren langs. En op dat moment, dat ja, is het toch een berekendheid. Toen, uh, toen waren ze dus niet druk. En uh, een van die spijlen, daar kon hij tussendoor komen met zijn kop. En daar juist uh, greep die man. En uh, nou, toen had die, uh, die geit had wel een behoorlijke wond aan uh, zijn schouder. Dat de dier ook zei van, tjonge tjonge, wat heeft daar uh, aangezeten? Want de bijtkracht van wolf en deels dus ook wolfhond, is wel uh, sterk. Dat is ook vaak een indicatie hè, voor als, uh, als er dus een schaap gepakt is... In, het, uh, ja, in de gebieden waar wolven voorkomen, de diepte ook uh, van uh, de beten. Omdat die toch vaak uh, krachtiger zijn dan van zeg maar, de gemiddelde herdershond. Ja. Nou, bij wijze van spreken. Hè? Uh, stel, ik heb ze gewoon in de keuken liggen en ik kom met een, uh, met een dienblad met koffie binnen. Dan ben je geneigd om te gaan zeggen van, oh, dan loop ik eventjes om de honden heen. Want uh, stel, er ze overend komen, dan gaat de koffie eroverheen. Nou, dat zijn zo van die verkeerde signalen. Hey, de alfa's die gaan gewoon recht op hun doel af. Punt, boem uit. He, dus, uh, en dan stap je eroverheen of met de voet van hup, aan de kant, ja, want ik moet er langs heen. Nou, he, dus heel rechtstreeks. He, en uh, nou, goed, jij kijkt aan. Uh, als hij je strak blijft aankijken, nou, dat is niet uh, de bedoeling. He, maar uh, nou ja, goed, het schijnbaar gaat me dat redelijk goed af met, uh, met de wolfhonden. Ja. Maar ook, als er eens een keer iets is, dan moet je gewoon wel uh, heel duidelijk laten weten van... hé, hey, dit pik ik niet. En dat hij me toch een keer, toen ik hem... Uh, zeg maar, een uh, aangereden, een dood uh, konijn had uh, gegeven. En op dat moment uh, keek hij me strak aan en uh, liet hij eventjes zijn tand zien. Ja, dat moet je dus niet accepteren. Nee. He, want dan, uh, uh, ja. ja... Dat mag je absoluut als leidinggever niet tolereren. Want jij bepaalt wanneer hij mag vreten, bij wijze van spreken. En niet uh, andersom, van, hé, hey, nu moet jij wegwezen. He, want uh, ik wil in alle rust, uh, nee... Wat heeft ze toen gedaan? Ik heb het hem toen afgepakt. En vrij hardhandig. Ja. Ja. Ja. Ja, toen moest hij echt weten van, dat ik dat echt niet toestond. Ja. Op dat moment, ja het klinkt misschien heel gek, maar ik heb net gedaan alsof ik er daar een paar stukken van afgescheurd heb. Ja, dus ik deed net alsof ik aan de achterkant stond te vreten. daarna heb ik het hem na vijf minuten heb ik hem weer gegeven. En toen pakte hij die beet en ging hij ook gelijk helemaal achter in de ren liggen. Zo van, voordat het weer afgepakt wordt. Nou, toen was de boodschap was duidelijk. Ja. Gauw werd de wolf wakker. Hij kreunde. Au, ah, oh, wat heb ik een buikpijn. Dat oude mens en dat jonge meisje liggen erg zwaar op de maag. En wat heb ik een dorst. Hij klom met moeite uit bed, strompelde het huisje uit en sleepte zich naar de vijver. Toen hij zich vooroverboog om een slok water te nemen, rolde alle stenen in zijn buik naar voren. Met een enorme plons viel de wolf in het water en verdronk. En dan zijn Roodkapje en de grootmoeder nog heel blij ook. En dat, dat einde, dat is nog wel een residu van uh, de vreedheid... waarmee ook de mens, de wolf, vervolgens weer uh, tegemoet is getreden. Hè? Uh, uh, uh, je kan je ook voorstellen dat je in het verhaal de buik openknipt... en dan de wolf gewoon gelijk doodmaakt. Nee, we gaan hem nog eens even lekker pesten. Ik ben Theo Meder, ik ben volksverhaalonderzoeker aan het Meertens Instituut. En ik hou me bezig met volksverhalen. Dat zijn sprookjes, zagen, legenden, moppen, broodje-aapverhalen in heden en verleden in Nederland. En uh, daarin heb ik gekeken naar de zagen, de sprookjes, de legenden, uh, dat soort verhalen waarin de wolf voorkomt. En het is wel eens zo dat de wolf een positieve rol heeft. Zoals in de zagen van Romulus en Remus. Hè, waar die uh, twee kindertjes worden opgevoed door de wolven. En die dan uiteindelijk de stad Rome stichten. Maar in Noord-Europa is de wolf eigenlijk altijd de slechterik. Uh, hij ver ver vervult nooit een positieve rol. Hij is altijd de slok op, de bloeddorstige, de gevaarlijke, uh, ja, het ondier. Het, het beeld dat van de, vol, van de wolf blijft hangen, dat uh, wordt dus mede bepaald door de verhalen die we erover hebben. Dus uh, ja, dat, dat, dat idee van een slok op en van een, van een bloeddorstig uh, uh, wezen, dat blijft hij toch met zich meeslepen. Uh, uh, en dat wordt dan wel het uh, roodkapjesyndroom genoemd. Wie mijn naam is Martin Drenthe, ik ben universitair hoofddocent filosofie... aan de Radbouduniversiteit, Universiteit, milieufilosoof. En als zodanig heel veel bezig met de relatie tussen mens en natuur. En met name de relatie tussen mensen en wilde natuur. Met name stedelingen, maar ja, overgrote een gedeelte van de Nederlandse bevolking... is natuurlijk stedeling. Al is het maar omdat onze dorpen zelf alweer halve steden zijn die zal dan ook gefascineerd zijn door dat beest. En, uh, en dat, we, dat er weer zoiets als wilde natuur terugkomt in Nederland. Daar moeten we normaal gesproken voor uh, verre reizen voor maken. En nou blijkt het in één keer toch weer terug naar Nederland te komen. Ik denk dat die fascinatie dat veel mensen die hebben... en die fascinatie, dat is een beetje het eigene van fascinatie met wilde natuur... die is ook altijd een beetje vermengd met angst. Wat daarbij komt dus, denk ik, dat veel mensen bij die wildheid die terugkomt... misschien zelfs om het een beetje overtrokken te zeggen, een religieus aspect in meespeelt. Dat, dat in één keer die natuur, die natuur die zich niet controleren laat, zeg maar, dat die zich weer, dat, dat die zich weer uit. En daar kun, je, ja, daar, kun je dat, daar kun je een teken in zien van datgene wat de mens overstijgt. De wolf. Komt eraan. Het was een KRO-documentaire gemaakt door Roy Herkens. Stel nou dat hij terugkeert, die wolf. Dan zit hij goed. Hij is namelijk beschermd. De conventie van Bern, daar is hij door beschermd. En hij is beschermd door de Habitat-richtlijn. Dus je mag geen vinger naar die wolf uitsteken. Als hij hier eenmaal is, dan krijg je hem ook niet meer weg. Ik zou zeggen, niet om die wolf heen lopen. Laat zien wie de baas is. Als je aan het hardlopen bent in het bos en hij loopt in de weg... blijf gewoon doorlopen. Bovendien, de wolf schijnt niets te doen als je blootsvoets hardloopt. Er is een kleine fanatieke groep mensen die dat doet. Blootsvoets of op hele dunne schoentjes. Dat zijn de zogenaamde barefoot runners. Wij zijn er evolutionair op gemaakt om urenlang te kunnen lopen, denken ze. Schoenen met dikke zolen, die zijn nergens goed voor die... die veroorzaken alleen maar heel veel blessures. Programmamaker Niels de Jagers, hij gaat het proberen. Hij traint voor het EK Barefoot Running. Niels de Jager trekt op met de Tilburgse Barefoot Runner Paul Aert... die ook een ultramaratons loopt. Die, en hij heeft een winkel waar je Barefoot attributen kunt kopen. Hij vindt dat deze mens allerlei gebieden moet terug naar... De oorsprong, dat vindt Paul Aarts. Wij gaan luisteren naar de oerlopen. Ieder takje komt binnen. Ah, hier dat steentje priemt in voedsel. Zelfs een gevallen blad dringt nog door. Bijna blootvoets. En ik, sinds een paar weken rond, kan naam meedoen. Het eerste officieuze EK barefoot run, de 5 kilometer. Barefootrunner Paul Aarts leidt me daar voor rond in deze bijzondere hardloopgemeenschap. Hij is een meer dan vitale vijftiger. Hij redt marathons en verder. 50, 60 kilometer, dat vindt hij mooie afstanden. En voor hem begon het barefootrunnen met een boek. Het boek heette De geboren renner op zijn Nederlands, op zijn Amerikaans heet dat Born to Run. En dat ging over een indianenstam. En die indianenstam die liepen, alsof ze, liepen nu nog alsof ze, hè, als, zoals ze dat al de afgelopen 400 jaar deden op hun blote voeten... En die liepen dan, wat voor mij wel belangrijk was, gigantische afstanden. 100 mijl, 150 mijl, dat was geen enkel probleem voor, voor dat soort indianen. En ik je, dat is interessant, daar wil, ik wel, daar wil ik het fijne van weten. Nou, de boek aangeschaft en gaandeweg het lezen van dat boek. Ja, vallen allerlei, eh, hoe moet ik dat nou zeggen, dingen op hun plek. En begin ik toch al heel erg te twijfelen aan mijn huidige schoenen. En die rennen allemaal op hun blote voeten, hele ja. grote afstanden. Ja, ja, ja. En de theorie is dus dat de mens oorspronkelijk gebouwd is om te rennen op zijn blote voeten. En dat wij dat heel goed kunnen. Als geen enkele andere soort op deze aarde. Of we moesten op jacht, hoe je het ook went of keert, maar die voeten is daar magnifiek voor geschikt. Om al die krachten op te vangen. Of we moesten op de vlucht. Omdat een bevol of een, of een tijger of weet ik wel wat, wat voor prooi. Uh... Dus, dus wij zijn erop gemaakt om. Te rennen. Zijn gemaakt... al, al ver voor de tijd dat we mooie, dempende schoenen hadden. Ja, denk maar even, gewoon uh, drie, vierhonderd jaar, uh, drie, vierhonderd, duizend jaar geleden. Of nog langer geleden. M maar ooit, onze oorsprong stamt uit, uit apen die ook geen handen, geen armen, maar voorpoten hadden. De, de mens verandert toch ook? Uh, de mens verandert, ja, maar niet zo snel. Ik, ik wil heel even mijn eigen schoenen pakken. Oké, okay, ja. Dit zijn mijn hardloopschoenen van... Nou, een uh, bekend, uh, bekend gerenommeerd sportschoenenmerk. Wat is hier nou mis mee? En je staat op een verhoging. In dit geval sta je zo'n anderhalve centimeter... ik ongeveer hoger op je hiel dan op je voorvoet. Dan uh, verandert uh, jouw hele uh, de, de kromming in je ruggenwervels. En dat gaat mis. Maar dat, dat zijn toch allemaal gerenommeerde merken... die ook zeggen, van we doen heel veel onderzoek... we, we hebben hierover nagedacht, uh, weer nieuwe verbetering. Dat is toch niet voor niks... Nee, maar er zijn geen echt onafhankelijke onderzoeken die dat staven, die, de, die dat bewijzen dat deze schoenen blessures kunnen voorkomen. Dat zijn allemaal onderzoeken gedaan door, door de fabrikanten zelf en die vissen daar natuurlijk wel het, het mooiste plaatje, ideaal plaatje uit. En waarom maken ze dit dan toch? Tja. Business? Ja, ze, deel ze, deel. ze doen ons geloven dat we dit nodig hebben. Uh, ja, daar uh, ben ik wel van overtuigd. De oude sportschoenen trekt Paul Arts dus uit. Maar op dezelfde manier kijkt hij ook naar heel veel andere dingen in het leven. Dat zie je bijvoorbeeld in zijn keuken. Als je in zijn koelkast kijkt, zie je heel veel groenten. Wat eieren, roomboten, maar ja, echt vooral, vooral heel veel groenten. Wij hebben een vrij natuurlijk dieet. Het is alleen maar groenten, fruit, noten, zaden, zoals de oermens hè, had... Zo eten wij ook zoveel mogelijk. Hoe, hoe eet je dat dan? Heel veel raw food. Wij eten uh, ja, alles rauw. En ik denk dat uh, de tijd voor de kookpot... dat dat uh, nog een hele goede tijd was voor ons. Mm. Dat is mijn dieet. Dat is heel extreem. Ja, vind je dat... Ja. Ik vind het niet extreem. Ik, uh, ik vind het heerlijk. Ik kan niet meer zonder. Dat dus gaat om eten. Dat is wat je, wat je dus binnenkrijgt. Nou, ik ben hier vanwege de manier waarop je aan hardlopen doet. Maar, maar daar zitten ook wel heel veel overeenkomsten in. Hè? Dat is eigenlijk dezelfde gedachte op een hele andere manier geuit. Nou, oh, ik zeg het... <coughs> Sorry, ik zeg het wel eens tegen mijn klanten... noem het wel eens op die manier. Ik belast mijn lichaam van binnen en buiten op een natuurlijke manier. A aan de andere kant, wat zit er in je... Ik weet niet of je het nu in je zak hebt zitten... maar ik zag het net even rond slingeren. Je, je hebt wel een telefoon. Uh, ja, he helaas wel. En, dan... en, en ook niet, niet zomaar één, ja. gewoon de, de, de bekende smartphone. Ja, ja, ik ben één van de laatste, maar ik zal je eerlijk zeggen waar ik hem voor gebruik. Nou, ik heb het goedkoop. Ik, ik, ik, zie, ik zie wel trouwens als achtergrond wel, wel, wel groenten, als afbeelding. Nou, dat is, uh, dat, die heb ik toevallig vorige week zaterdag gewonnen. ja. Maar, maar zo'n zo smartphone, de, de, de, de, de hipste uh, die er is, daar, daar is de mens toch ook niet op gemaakt? Nee, um, daar hoor ik ook wel eens verhalen over dat dat uh, hè, kankers kan veroorzaken in de hersenen... omdat de hersenen een, een tiende of een honderdste graad warmer worden. En is het nodig? Want daardoor de hele dag, zit je welke mail er binnenkomt... je hebt neiging om uh, nee, de hele dag het nieuws in de gaten te houden? Nee, nee. ik bel zelden. Uh, Twitter doe ik bewust niet op dit apparaatje, want ja, dat kost me allemaal veel te veel tijd. Dat komt met het, uh, het lopen uh, barefoot stijl, met, met het eten van, van, van de grond zo... Het is een helemaal eigen keuze, daar doe je niemand kwaad mee natuurlijk. Maar het, dit, dit komt al een heel klein beetje, ja, mag ik zeggen, inconsequent over. Uh, die telefoon bedoel jij? Ja, ja maar ja, dat is, dat is. Ik kan helaas niet zonder. Ik moet ook soms wel eens bereikbaar zijn. Geld verdienen is een noodzakelijk kwaad helaas in deze huids, huidige maatschappij. En uh, ik, we hebben een winkel. Ja, uh, ook, ook een webwinkel. Ook niet echt uh, uh, helemaal zoals de mens ooit gemaakt is. Ja. Dit is mijn living. Hier leef ik van. Maar waarom die webwinkel? Noodzaak. Noodzaak om te overleven. Nog steeds wel. Ja, en dan, hoewel niet helemaal ideaal, dat moet dan maar even... Ja, dat moet dan maar eventjes. Van Paul Arts heb ik een trainingsschema gekregen. Zo kan ik geleidelijk aan wennen aan het barefootrennen. En ik moest ook nog iets kopen in Pauls speciale barefoot winkel in Tilburg. Nou, we gaan pas goedjes uh, aantrekken. Okay. Want ik raad dus niemand aan om op zijn blote voeten... Er zijn voldoende, ja, heel wat hardlopers die... Uh, of echte barefooters, die dus op een blote voet op straat lopen. Maar ja, straatvuil is nog niet echt je grootste vriend. Oké, okay, dus de, de wereld van de barefoot-runner... Ja, de, Zelden loop je dan echt op blote voeten? Er zijn, er zijn er een heel percentage van die barefoot runners die echt op een blote voeten overal lopen. En jij? Ik uh, zelden, alleen maar op een natuurlijke ondergrond. Het klinkt voor mij wel een beetje als vals spelen: dat je, uh, je, je gaat barefoot runnen en je trekt toch een schoen aan. Nou ja, maar wij, daarom noemen wij het ook barefoot stijl. En als je dat vertaalt, dan is het de blote voeten manier of methode. Dus ja, ja. Op dezelfde manier, alleen met een comfortabele voedselbescherming. En dat is ook echt wel noodzakelijk in uh, onze urban jungle. Maar kijk, de is exact hetzelfde. In de winkel staan tientallen van die barefootstel schoenen dus in de schappen. Enorm kleurrijk geheel is het. Fluoriserend geel, gifgroen, felrood. rood. meest optimaal zijn deze jongens hier. Want die laten dus jouw voet functioneren, waar die voor bedoeld is. We hebben die tenen niet voor niks aan onze voet zitten. Ja, dat zijn tenenschoenen, zou ik ze maar even noemen. Five fingers Even die. Five fingers, ja. Eigenlijk... Zoals handschoenen voor de losse vingers, uh, allemaal uitstekende stukjes hebben. Ja. Kan je hier in elk stukje, elk vakje je teen stoppen? Als je vijf tenen hebt, past er in een elk eentje in je. En wat is het voordeel hiervan dan? Dat jouw tenen kunnen, je, je tenen kunnen grijpen in de ondergrond. Tenen zijn veel, heel gevoelig, sowieso zijn jouw voedsel heel erg gevoelig. En hoe dunner dat laagje tussen jouw voedsel en de ondergrond, hoe beter dat je kunt anticiperen op die ondergrond. Is het hard, is het zacht, is het koud, is het warm, oplopend, aflopend, heet, scherp, prikkelend, whatever. Dat is proppen, elke teen moet ze wegvinden in zijn eigen vakje. Ja, gek. Een beetje, ja, tussen de tenen blijft een beetje je zenuwachtig. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja is ...om uh, nog iets zachter te gaan lopen. Dus wel diezelfde frequentie aan te houden. Maar ik hoor jou heel erg hard jouw voeten neerzetten op de grond. Dat is nergens voor nodig. kost je energie die je zomaar kwijt bent. Je stopt het met beton, daar heb je niks aan. Dus dat is verloren. Dus zo stil, zo zachtjes mogelijk te lopen. denk je zelf maar in oh, in de paleotijd. Of jij achter dat hetje aan ging. Dat hetje mocht je ook niet horen. En zo ren ik nu dus al weken rond... ...op mijn speciale tenenschoenen... Met maar een paar millimeter nauwelijks dempende zol. Ik voel me ook een beetje opgelaten steeds. Want ja, het zijn best opvallende schoenen zo. Hè, met die losse teentjes. Natuurlijk dat iedereen naar je kijkt. Ja, dat lopen op deze manier ging best wel lang goed. Maar vandaag doen mijn voeten pijn. Ik ben wel gewend inmiddels dat mijn voeten een beetje warm worden. Mijn zolen, maar nu lijken ze echt ja, in brand te staan. En een ander stuk van mijn voeten lijkt... Bijna af te scheuren. Oh, dat gaat... Au. Wat je dus voelt is die peesplaat. En ja, Dan is die net even een beetje gevoelig geworden. Een paar geweest. dagen later reageert dat Paul nogal aan. laconiek. En, daar wordt natuurlijk aan getrokken. Die voeten is dat helemaal niet gewend. Die wordt nou in één keer uh, bruut uh, wakker geschud door jou. Uh, maar je bent toen gestopt waarschijnlijk. Ja, ja. ja het, het ging ook gewoon echt niet meer. Nee, oké. Okay. En uh, de training erop, had je er toen ook last van? Twee dagjes helemaal niks gedaan en toen daarna eigenlijk geen probleem meer. Oké, okay, zie je, dus het lichaam heeft zich wel weer aangepast. Heeft de schade hersteld en je kon weer verder. Nou, heel eerlijk gezegd dacht ik toen van, oh ja, dus dit is eigenlijk waar, waarom niet iedereen dat doet. Ja, nou, en, en blijkt wel achteraf, zonder dat je mij gebeld hebt, dat het ook weer vanzelf goed is gekomen. N nou, ben ik al uh, iets meer dan een maand aan het uh, oefenen op deze uh, Five Fingers. Zie je dunne schoentjes met hele dunne zolen en de losse tenen uh, in elk een eigen vakje. Nou, ja, dat heet barefoot runnen. En ik ben eigenlijk wel niet zo heel hoe het nu is om echt, echt op blote voeten te rennen. Zou het kunnen, zou ik schoenen uit kunnen doen en uh, ja, het kunnen proberen? Tuurlijk. Is, is dat veilig? Ja, het is hartstikke veilig. Je bent je kwetsbaar, of tenminste, je bent je bewust van je kwetsbaarheid. Dus je gaat automatisch ook kijken waar je loopt. Je wilt natuurlijk niet of in een honderd golf trappen of op een stukje metaal gaan staan. Of in het ergste geval glas, maar dat valt wel mee. Ik loop al vier jaar zo, ben er nooit ergens in gaan staan. Ik ben er nooit een sneetje op gelopen. Dat is een blaar, maar dat is iets anders. Oké, okay, dus hier gewoon midden in een park in Tilburg ja. kun je echt op blote voeten gaan rennen? Ja, kan. Geen enkel probleem. kan ook op straat. Oké, okay. nou, ik ga het gewoon proberen. Ik hou weer mijn microfoon vast. Nou, Niels, zeg, wat valt je als eerste op? Ja. Koud, koud asfalt, het is al avond. Dus uh... loop maar zo'n een stukje wat je net ook liep, naar die meneer toe daar. Gewoon echt op dezelfde manier? Op dezelfde manier. Op. Ja. Kleine, korte pasjes. Nou, Niels loopt nu uh, van me vandaan. Ik zal proberen direct de microfoon uh, net zo dicht bij de grond te houden als toen hij hier net voorbij kwam. Ik weet niet of de luisteraars dat ervaren, maar je hoort hem dus nu absoluut niet meer voorbij komen. Kissing the ground, zeggen ze op zijn Engels. De, deed ik dat? Ja, ja, dat doe je. Ja, heel eerlijk gezegd, ik, ik vind het eng. Eng, het, het, Ja, toch bang dat je op iets verkeerds ja, stapt. Waarop dan? Ja, er, ergens een scherp steentje. Ik had daar helemaal achteraan. Ja, ja ik weet niet, het was misschien alleen maar een, een, een heel klein takje mm -hmm. van, van een knopje uit de boom. En dat voel je in je schikt meteen. Oké, okay, dat, uh, dat is normaal. Zo'n reactie dat gaat vanzelf wel over, natuurlijk. Maar je bent er niet kapot van gegaan. Het is niet zo van. Ja, uh, even naar mijn zoden kijken. Gaan, gaan nee. <laughs> Ze zijn wat vuiler geworden. Ja, ja dat, dat krijg je wel hè? Dat is het nadeel van, uh, van het lopen op je blote voet op, op, op straat. K kan ik dit gewoon ook thuis van, vanuit huis, gewoon zo'n rondje ja, uh, met zeker. hetzelfde schema, echt, echt blootvoets gaan doen? Ja, geen enkel probleem. Wij doen al honderdduizenden jaren niet anders. Ja, maar honderdduizenden jaar geleden lag er geen asfalt. Uh, nee, maar er was wel een harde ondergrond. En dat bedoel ik dus dat je op een harde ondergrond, hoe hard die ook is, maakt niet uit. Was dit dan heel erg irritant wat je nu even aarde? Nee, ik, ik, dat moet ik heel eerlijk toegeven. Het, het doet geen pijn. Het is, uh, het is een beetje gek. Het kietelt een beetje. Ja, ja, nou is toch mooi hè? Tof hè, dat die voeten zo overgevoelig zijn. Vijf, vier, drie, twee, één. En ze zijn allemaal weg hè? We zijn allemaal goed werken, hè? U maakt al best het niet Hier in de Tilburg is de eerste editie van het officieuze EK Barefoot Run. Het is onderdeel van een normaal hardloop-evenement. Maar iets van 100 lopers staan hier aan de start met van die dunne tenenschoentjes. Er zijn zelfs een paar ja, die gaan dus echt op blote voeten hun afstand lopen. Ja, en ook ik Ik ga het er straks proberen, de vijf kilometer. The Tussen dus is binnen een andere primeur bezig, het eerste barefoot-congres van Nederland. En eigenlijk vinden we het een beetje vervelend dat wij zo nodig een andere term moeten verzinnen voor wat eigenlijk volgens ons gewoon normaal hardlopen is. Maar je krijgt een reuma van. Nou, dat was de eerste waarschuwing. En andere mensen zeiden dat ik helemaal gek was. En mijn gids in het barefoot-wereldje, Paul Aarts, is er natuurlijk ook. Daarvoor ben je hier voor, voor je winkel of voor ik jezelf, ben je hier voor mijn winkel, maar ook zelf sowieso inspiratie op te doen. Erbij zijn, er meemaken. Ik leer hier weer veel van. Ik leer er elke keer weer van. Ik ben de afgelopen weken ben ik uh, allemaal fanatieke voorstanders van het Bairfootword tegengekomen. Maar ja, niet iedereen loopt nog op die manier. Dus wie zijn hier eigenlijk tegen? Nou, dat, dat ik het zo... Ja, ik ben zo niet voor podotherapeuten. Ik vind een therapeut moet therapie verlenen en geen inlegsoortjes. Okay, podotherapeuten, -po dat zijn de mensen die... specialiseert oh, specialiseer ja. in voetproblemen. Die zijn hier helemaal niet voor, want die hebben juist wel steun nodig. Die hebben juist wel demping nodig in hun visie. Het kan zijn dat ze het zo geleerd hebben. Ja, maar dat, dat zijn toch ook de, de kenners van voeten, ja. zou je zeggen? Dat horen de experts te zijn. Dus niet zo'n jong uh, doodle als ik die uh, zonder verstand van zaken zomaar zo'n winkeltje begint. Maar, maar zou ik niet zo'n podotherapeut eerder moeten geloven aan jou? Omdat ik het nou al vier jaar zo doe, helemaal probleemloos. En, en als jij gelijk hebt, waarom gaan zij dan niet aan mee? Ze zijn toch ook niet gek? Het is business, handel. Als jij een blessuretje hebt, dan kan ik jou toch een zoltje of een, een, een therapie verkopen. Zij zijn bang dat ze geen zoltjes meer verkopen? Ja, dat, dat, die kans zit er wel in. En, en zo komt er eigenlijk steeds weer iedereen die, die ja, deze beweging afremt, die heeft belangen. Ja, natuurlijk. Die steunen elkaar allemaal. Het is hard wat ik hier zeg, maar... Zo zit het wel een beetje. Ik heb, deze heb ik in uh, 900 gelopen. Met, uh, met, de bar, met, met Rotterdam, zeg maar. En, uh, nou, je gaat op een gegeven moment wel weer last krijgen. Je staat hier met je steentje vandaag... Uh, uh, dan hoop je nog veel schoenen te kunnen verkopen? Nee, we staan hier nou... Er zijn hier over. duizenden lopers vandaag. Ja, dat weet ik. En ik sta hier dus de hele dag vandaag, vanavond, zou ik waarschijnlijk niet meer kunnen praten, uh, advies te geven. Het evangelie van de barefoot running uh, te verkondigen. Ja, zoiets. Ik, uh, noem het, sommigen noemen het wel eens prediken. Nou ja, het is wel de passie die hier dan predikt. Je inschrijfnummer? Met één inschrijfnummer. Mooi nummer, hè? 117. Ja, ik, ik heb er zelf ook één. Ja. Ik, ik, ik ga meedoen. Ik vind, het heel knap. ik vind het heel knap, Niels, dat je dat doet. Ben ik daar wel klaar voor? Want ik heb een heel uh, behoudend trainingsprogramma gekregen van je. Ik loop niet langer dan drie minuten achter elkaar normaal gesproken. En dan nu ineens vijf kilometer. Ja, ik denk wel... Dank je wel. Ik, ik denk wel dat je dat één keer mag doen. Wat doe ik als mijn voeten weer net zo pijn gaan doen als uh, twee weken geleden? Stoppen. Ja, en dan ben uh, ik halverwege... Nou, kijk, als je vijf kilometer per uur uh, wandelt... Dan kun je ongeveer berekenen hoe lang je erover doet om weer terug te komen bij de finish. Ja, ja. Ja, dus desnoods wandelend terug. Desno, desnoods wandelend terug. Heb, heb je nog tips? Hoe moet ik dat nu, nu aanpakken? Want ik, ik heb wel die korte stukjes steeds gelopen. Ja, je hebt korte stukjes gelopen. Ik zou gewoon lopen zoals je geleerd hebt van mij hoe je moet lopen. Gewoon rustig aan. Ik, ik doe vijf kilometer dus. J Jij gaat wel ietsje verder hè? Ervaren loper. Ik ga ook de halve marathon lopen. Nou, ik wens jou veel succes. Dank je wel. En jou zit het in de het... ik, ik zal het harder nodig hebben. Uh, ja, gewoon van genieten. <laughs> Vooral van genieten. Ik komt wel Heen, hier zo? Ja, we er lopen gewoon. Oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. wordt rondgeleid op het uh, 5 kilometer parcours. Ja, Wat is uw naam? Mark, Mark Schulters van Running. Uh, er komt nog een stukje weiland aan met hoog gras. Er komt nog een stuk uh, modder aan. Uh, dus wel helemaal zoals het hoort ja, bij Barefoot Runnen. Echt uh, ja, alle elementen ja, ja. komen we tegen. Ja, we gaan inderdaad alle, alle verschillende ondergronden gaan we tegenkomen. Ik zie de finish al, uh, al liggen. Heel eerlijk gezegd, die voetzolen die, uh, voelen wel heel uh, beurs aan nu. Ja, precies. Nou, dan is dit gewoon even inderdaad nu de grens. En dan mag je best af en toe een keer die grens opzoeken. Ik denk dat het uh, drankje zo meteen wel uh, extra goed smaakt, denk ik. Ja, dat zeker, ja. <lacht> <lacht> Hoe ging het bij jou? Bij mij ging het heel goed. En bij jou? Ja, uh, ook wel goed eigenlijk. Uh, het brandt wel een beetje daaronder. Alsof er ook er vanaf kan komen nu. Ja, Dat is logisch, hè. Kijk, die huid, die huid is helemaal niks gewend. En nu moet, uh, moet, je, moet je in één keer vijf kilometer rennen. En je hebt nog nooit zo ver gerend. Niet op deze schoenen, nee. Nee, nou moet je kijken. En het ging wel. Heel eerlijk gezegd, ik, ik zit er een beetje dubbel in nu. Ik, ik heb het tijd geprobeerd, ik heb er mee getraind. Ik heb nu dus vijf kilometer voor mij ja, een hele onderneming gelopen. En als je me vraagt of ik dit over twee maanden nog steeds doe... Ik, ik weet het eigenlijk niet. Uh, waarom zou je het niet over twee maanden nog steeds doen? Ja, ik weet het niet. Misschien als ik weer met anderen ga rennen, dat ik ja. dan toch, toch gewoon weer mijn eigen normale schoenen aan ga doen. Of zo uit gewoonte. Niet bang zijn, niet twee strijd, Kom on dan. <laughs> gewoon doorgaan? Ja, gewoon doorgaan. Op dezelfde manier, tenminste uh, zoals je nu dus bezig bent, kun je dat gewoon met 10% per week uit gaan rijden. En dan zit je zo aan de marathon dan. Jij bent er echt van overtuigd dat ik een marathon ga lopen, op deze schoenen? Eh, ja, tuurlijk. Dat kan toch iedereen? Wij zijn gemaakt om te rennen. Wij zijn we are born to run. Alleen we zijn het allemaal vergeten. Walking on Sunshine, hoor ik dat nou ergens? De Oerloper, dat was de KRO-documentaire gemaakt door Niels de Jager. Het is tijd voor de zin van het oeuvre. Popmuzikanten maken ons deelgenoot van de mooiste zin van hun oeuvre. Vandaag songwriter Eefje de Visser, geboren 18 febru 8 februari 1986 te Moordrecht. Ze begon rond de eeuwisseling met het schrijven van liedjes. Zowel Engels als in Nederland. Ze zat op het Leo Vrooman College te Gouda. En haar debuut maakte ze met twee op muziek gezette gedichten... van de naamgever van dit college, de grote dichter Leo Vrooman. Eefje studeerde aan de Rock Academie te Tilburg. Ze trad ondertussen al op en in 2009 won ze de grote prijs van Nederland voor Singersongwriters. songwriters 2011 verscheen haar debuut-cd De Koek. Het NRC daarover een wonder van Nederlandstalig vernuft met frisse instrumentatie en oorspronkelijke teksten. Van dat debuutalbum komt de zin van het oeuvre opgetekend door Marije Schuurman-Hes van Eefje de Visser. De zin van het oeuvre. Popmuzikanten over hun meest betekenisvolle zin. Een serie van radiomakers Desmet. Een pen op papier. De pen zit in de hand van Eefje de Visser, Nederlandstalige singer-songwriter. Ze schrijft in een kamer met een schuin dak ergens in Utrecht. Ze schrijft een zin. Ze schrijft... Ik heb een huis vol vreemden en een hoofd vol vrienden. Ik had een huis vol vreemden en een hoofd vol vrienden. Een beetje een soort pijnlijk eerlijke zin. Maar waarom is het pijnlijk? Het heeft natuurlijk te maken met eenzaamheid eigenlijk uiteindelijk. Ik ontmoet je in Hoogkaterijnen waar ze in het kleine Merliton-theatertje opname maakt voor haar tweede plaat. We wandelen naar haar huis. Je bent je sleutel vergeten. Ik ben een sleutel vergeten, ja. Maar er wonen meer mensen in dit huis. Ja. Wat een mooi huis. Mooi, hè? Ja, de eerste keer dat ik hier kwam kijken, dacht ik ook... Uh... Dat kan ik toch niet betalen. Het is een maar, uh, villa. Het is echt, het is echt, iedereen kent dit huis ook. Want dit, dit, deze rotonde die hier zit. Hoi, dankjewel. Ik was best wel vergeten. En ondertussen oh, ja. word ik ook geïnterviewd. Dus dat is Hi. een beetje vreemd voor jou. Maar goed, zo zit het. Ja, ben ik eenzaam. Iedereen is natuurlijk wel eens eenzaam. En uh, wat wel lastig is, is dat... Omdat ik niet echt een vast... Uh, een beroep heb waarbij je elke dag mensen ziet, zeg maar... is het makkelijk om op een gegeven moment... Uh, helemaal een beetje weg te zakken in je eigen wereldje. Want ik heb niet dagelijks dat ik mensen zie. In ieder geval, het is heel uh, weinig structuur. Dus ik heb maandenlang soms, dan zijn dan gereserveerd voor schrijven... zie ik, als ik niemand opzoek of niemand belt mij... dan ben je gewoon elke dag een beetje uh, alleen, zeg maar. En... Uh, daar hou ik niet zo van. Dus ik ben graag druk, alsof ik ook veel mensen om me heen heb, maar... Waarom, zou je, waarom hou je daar niets van? Um, waarom ik er niet van hou? Ik vind het gewoon niet prettig. Ik vind het niet... Ik vind het niet, uh... de, de enige wat ik er goed aan vind, is dat ik ga schrijven als ik alleen ben. Als ik alleen ben, dan ga ik liedjes maken. Dat is heel goed. Een trein Waar ik in zat, waarin ik rust vond. Rust van de mensen, rust in mezelf. Rust door het land waar we langs. Er was een trein waar ik in zat, waarin ik gek werd. Gek van de mensen, gek van mezelf. Gek van de steden waar we reed. Alsof, net net alsof ik wakker ben, alsof, net net alsof, ik doe alsof, net net alsof. Oh, oh, oh. Mm -hmm. ik denk ik ben op druk in mijn hoofd. Dat is, denk ik, ook iets wat veel veel mensen wel hebben. Denk ik, die creatieve dingen doen, dat je heel erg druk bent in je hoofd. En ik vind het heel erg fijn om met mensen gewoon te praten over wat er dan in mijn hoofd zit. En als ik daar alleen mee ben, dan dan gaat dat gaat dat helemaal uh, heb ik dat niet meer helemaal onder controle. Soms zeg maar wat je, ja, kan ik ook vaak niet een goed een uh, stop zetten daarop. Dus ik blijf, daar heel, ik blijf dan zo hangen in, uh, in gepieker en gedachtes, uh, dingen Als ik er niet over praat, dan, uh, dan denk ik mezelf helemaal uh, soms uh, de put in, zeg maar. Dus dan, daarom ben ik denk ik ook graag bij mensen in de buurt. Dan heb ik graag mensen omheen. Me een huis vol vreemden, want dat roept mij wel iets op. Van, ja, een huis vol vreemden bedoel je dan echt van... Ja, ik heb eigenlijk alleen maar vreemden in de buurt... Ja. Nee, nee, nee, het is grappig. Ik heb vaak over die zin wel gedacht van het zou eigenlijk net zo goed andersom kunnen zijn. Ik had een huis vol vrienden en een hoofd vol vreemden. Dat maakt niet heel veel uit. Het, het gaat er meer om um, dat je dit ene moment heel vertrouwd kan voelen met, de, met, met mensen om je heen. En dat dat heel erg klopt. En dat, uh, maar op het moment dat, ik, dat je een beetje vervreemd bent van jezelf... dan lukt dat ook niet het contact met andere mensen leggen. Uh, ja, omdat je dan eigenlijk zelf niet goed in je vel zit. En daar gaat het een beetje over. In een gedeelde keuken moet je op tijd de afwas doen. En die houdt dan, in eventjes geval, meteen de gedachte wat in toon. Je hebt gewoon een vol hoofd, volgens mij. Als je uh, creatief bent, je gewoon veel ideeën. Veel... Ik verveel me ook nooit. Veel mensen die, ze, die vervelen zich dan, die gaan wat anders doen. Maar ik verveel me nooit, ik ben zo druk in mijn hoofd. En daar komen dan. Uh, het is gewoon, uiteindelijk is het allemaal een soort bepaalde vorm van inspiratie, denk ik of zo. Ja, dat je idee, veel ideeën hebt. Maar uh, als ik dat niet, als ik dan niet actief ben, zeg maar, of als ik, het niet, als ik niet aan het schrijven ben of niet met muziek bezig ben of met uh, gewoon aan het werk ben, dan kan dat ook in je hoofd de verkeerde kant op gaan. Ik heb daar wel vaker met over over praten. Die hebben hetzelfde probleem wel. Ik weet gewoon dat ik gewoon een beetje bezig moet zijn. En dan is het alvast gewoon wel een goede om te doen of zo. Die zin, was die zin er al snel toen je het nummer begon te schrijven? Ja, zeker. Ik, ben niet, ik vind het niet makkelijk om aan te beginnen. Maar als ik eenmaal bezig ben, dan rolt het er allemaal uit. En het is ook... De zin, het is heel veel tekst achter elkaar. Het is, en omdat niemand me verliet, was ik nooit echt alleen te vinden. Ik had een huis vol vreemden en een hoofd vol vrienden. Een brievenbus vol brieven. Het gaat zo door. Dus het is een onderdeel van een, uh, een, een ratel die zo in één keer eruit, eruit uh, vloeide. En dan uh, ben ik toch wel benieuwd, want er zijn veel mooie zinnen in dit nummer. Maar deze heb je gekozen. ja. Ik vond het ook heel moeilijk om een keuze te maken... omdat ik mijn zinnen liever uh, wegmoffel, zeg maar. En, uh, ik vind de meest belangrijke zinnen moet je nooit echt op zo'n climaxpunt doen. Die moet je een beetje terloops brengen, vind ik altijd. En nu moest ik natuurlijk er natuurlijk eentje uit halen. Dus dat vond ik ook wel moeilijk. Maar ik, ik heb ook heel lang zitten twijfelen of ik, dit, of ik deze zin wel moest kiezen. Omdat ik dacht, het is redelijk misschien ook wel een gevoelig onderwerp. Maar aan de andere kant dacht ik, ja ik zing dit echt al twee jaar lang uh, voor heel veel mensen. Dus ik, waarom zou ik daar moeilijk over gaan doen? Um, en ik heb denk ik deze uiteindelijk gekozen omdat ik dacht dit is het, uh, het eerlijkste en het pijnlijkste en het, uh, voor mij het, het eigenlijk het meest, een beetje de zin die ik het ergens het naarst vind om te zingen, maar waarvan ik dan ook hoop dat mensen daar een beetje troost uithalen zo Ja, dat ik hoop dat mensen daar toch zich een soort van begrepen voelen ofzo door zoiets. Dat heb ik wel altijd als ik teksten van een ander maar heel erg aanspreken, dan voel je opluchting op het moment dat iemand zingt wat je zelf voelt. Er was een trein waarin ik wegreed waarin ik wegreed en toen die hout hield werden we wakker in ons eentje, verwilderd en vervreemd maar alleen, maar alleen Alsof net, net alsof ik wakker ben. Alsof net, net alsof ik doe alsof net, net alsof ik wakker ben. Alsof net, net alsof ik slaap. Alsof net, net alsof ik wakker ben. De zin van het œuvre was een NTR-documentaire gemaakt door Marije Schuurman-Hes, eindredactie Willem Davids. Dit najaar maakt Eefje een clubtour. en die hangt dan weer samen met haar tweede plaat, die dit najaar verschijnt. Mocht u willen reageren, dames en heren, op deze uitzending... www.hollanddoc.nl radio. Dat is onze site, www.hollanddoc.nl radio. Daar kunt u meepraten op het forum. U kunt eerdere uitzendingen terugluisteren... en u kunt een abonnement nemen op de Bijlo-post... waarin ik gewacht maak van wat wij volgende week gaan doen. Hier zometeen de sport en daarvoor het journaal. En ik zou zeggen, dames en heren, tot volgende week.